Astrid de Jong. Ik heb gewoon vragen tekort. Ik heb bijna geen vragen meer die openstaan. Dus mocht je een vraag hebben, bel dan even naar 0800-1121. Mailen kan ook. Nachtzuster, omroepmax.nl. Uh, Twitteren kan via Apenstaatje nachtzuster. En uh, uh, er is ook een chat bij dit programma... en die is te vinden via www.nachtzuster.net. En daar staan ook alle vragen die al gesteld zijn op een rijtje voor je. Dus uh, mocht je die nog even door willen lezen... kan dat ook via nachtzuster.net. En dan kun je weer bellen naar 0800-1121... als je over een van de openstaande vragen iets te melden hebt. Even kijken hoor of er nog vragen zijn die misschien nog een aanvulling behoeven... Ja, Jaap die belde over de spouwmuren. Vroeger uh, werden spouwmuren twee losstaande muren gebouwd met lucht ertussen. En uh, zaten er dan luchtgaten in de buitenste muur om uh, die lucht af en toe te verversen, te circuleren. Maar tegenwoordig zit er peurschuim of andere isolatie tussen die twee muren. Maar nog steeds zitten er luchtgaten in de buitenmuur. Nou, is dat inderdaad zoals we net hoorden, om ook die laag met isolatie weer af en toe te uh, luchten? Uh, of is het misschien met een andere reden? 0800 1121. Uh, Rob die vroeg over de files. En daar hoorden we net al iets over van Mark. Maar die vraagt zich als vrachtwagenchauffeur af waarom toch nog steeds iedereen tussen 7 en 9 ochtends de weg op gaat. Uh, en Daan die belde net over de ooievaar. Die vroeg zich af waarom dat uh, toch de melding is... die we vaak aan kinderen geven. Ja, de ooievaar heeft een kindje gebracht. Waarom, uh, waar komt dat verhaal vandaan? En dan hoorden we net al iets over de Ibis en het vruchtbaarheidssymbool. Maar misschien dat daar nog iemand een toelichting op heeft. 0800-1121. En dan is het nu vier over vier. Dat is het moment dat we altijd op Radio 1 op donderdagnacht een discoplaatje draaien. En in dit geval is het Taylor Dane. And tell it to my heart. Tot zover de disco. Terug naar de vragen en de antwoorden via 0800-1121. Jan, goedenacht. Goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Hey. Uh, het grootste gedeelte van de ooievaar is al verteld. Maar wat ik uh, weet, en wat mij laatst nog op het televisieprogramma is opgevallen... is dat in het voorjaar zitten alle oorjevaaren vaak uh, op boerderijen en zo. En die hebben al heel vroeg in het voorjaar jongen. Dus zijn ze... Daar worden we eigenlijk ook wel een beetje mee geassocieerd. Ze hebben een voorbeeldfunctie. Ja. <laughs> en Heb je kinderen, Jan? Ja, ik heb een dochter. En toen uh, je dochter geboren werd, heb je toen iets met een ooievaar gedaan? Nee. nee. Gewoon met een uh, van die uh, roze slingers. Oh, ook, dat kan ook. Nou, niet, ja. niet eens hoera, een meisje. Ja, dat wel, maar dan in het, in het roze, hè? Oh ja. ja. Uh, geen ooievaar, maar ik woonde toen op een flat, dat wilde ze niet. Nee. En je hebt tegenwoordig ook, uh, um, kun je ook bijna overal kopen, dan koop je een halve ooievaar. Ja, die kan je ook glas aan. Ja. ja, die plak je tegen het raam en dan lijkt het net alsof die door het raam aan het vliegen is. Het is dat, ja, dat die... Uh, ja. ja, is heel ik frappant die, vind ik ja. dat hoe populair die beesten dan opeens worden, dat je overal zo'n halve ooievaar uh, tegen het uh, raam geplakt aan ziet. Ja. Hoe oud is die dochter inmiddels? 21 wordt ze dit jaar. Oh, die is de Roze fase net ontgroeid. Ja, die kan misschien zelf wel een moeder worden. Oh, dan wordt je opa. Ja, ik weet het niet. Nee, daar heb je niks over te vertellen. Nou, nee, ik heb er al 15 jaar niet gezien. Dus, oh, dat is ook wat. Ja, ja, Oh, dat is verdrietig. Ja, het. Uh... Dat is het lot verschreden, hè? Ja, is het daar, uh... is het daar gebeurd? Ja. Nou ja, dus daarom tel je ook zo af dat ze 21 wordt, of niet? Of, uh... Ja, ik zal niet weten hoe ze eruit ziet. Oh, wat raar is dat. Dat lijkt me heel vreemd. Ja. Ach, en dan bracht ik je nog even terug naar dat kleine meisje in die roze slingers. Nou ja, je wordt er elke dag mee geconfronteerd. Het slijt wel. Ja, slijt het echt? Nee, het slijt niet, maar... Nou ja. Ja. Sommige dingen, dus vannacht, vanavond, vanavond was er een serie op... En dan, uh, dan zie je dan ook sommige dingen, uh, dat meisje die ging trouwen op, dat was op uh, man bij het hond. Ja. Dat de vader de, de dochter wegbreekt, wilde de, de, de dag van alleen. Ja. Nou ja, en, en dan vertelt ze iets. Nou, ja, kijk, dan, uh, dan zit ik ook niet met droge ogen te kijken. Nee, dan, dan voel je dat toch weer eventjes heel uh, flink waarschijnlijk, ja. ja. Het is toch een gemis, hè? Ja, nee, dat kan ik me helemaal voorstellen. Het is een ding van jezelf. Ja. Maar goed. Ja, um, de had een vraag Ja, nou ik je weet Ik gebrek je... aan vragen. Dus, uh... Wat zei je, Jan? Je had ook gebrek aan vragen. Dus je net oh, had... je hebt een vraag bedacht, begrijp ik. Nou, niet bedacht. Dat loop ik al een poosje mee. Want, uh... Kijk. Het, het, het, ik vind het zo raar dat uh, als je op de wallen loopt. en, uh, en hier in het noorden, in Groningen zo. waarom zitten die dames allemaal in het rode licht? Oh ja. ja het is wereldwijd volgens mij. Maar waarom moet het nou specifiek rood licht zijn? Ja, ja het, dat heeft volgens mij te maken met het feit dat het flatterend licht is. Ja, oké. Okay. Dus dan ziet het er beter uit. Maar misschien, daar zijn volgens mij ook nog verschillende invalshoeken bij. Dus uh, 0800-1121. En wandel je vaak door de rosse buurt, Jan? Nee, absoluut niet. <laughs> Ik ga proberen de vraag te beantwoorden. Dank je wel voor je bijdrage. Dank je wel, Dag. Dag. Dag Jan. Uh, Brian. Rijn is de naam. Ryan. Rijn. Rijn. R-E-N. Oh, het is gewoon Rijn. Ja, ik ben Oude een beetje verkouden. Misschien komt het daardoor. Je bent gewoon Rijn de Vos. Daarom. Goedemorgen, Dag. Astrid. Goedemorgen, Rijn. Allereerst wou ik even zeggen... Wij hadden in plaats van de ooievaar... hadden een vrienden van mij... die hadden een douwe dabbert gemaakt. En dat vond ik ook zo leuk. En in plaats van de ooievaar... douwe dabbert in de tuin met een met knapzak... Waar hij alles uittoverde, werd bij ons uit de knapzak de baby getoverd. Maar dan zat een kind in die knapzak. Ja, absoluut. Leuk, hè? Of niet? Het is heel leuk, maar dat is weer een associatie op dat luiertje dat die ojeva altijd in zijn bek heeft. Ja. Want dat is hetzelfde vormpje als een knapzak natuurlijk. Daarom. Wat schattig. Ja, en onder de genot van een borrel hadden ze het waarschijnlijk verzonnen. En dachten ze van, Maar... We maken douwe dabbert. En hij hangt nog steeds bij mij in de, in de salon, dus geweldig. En wat, wat zat er in de knapzak? De baby. Ja, en wat was het voor baby? Een meisje. En Een meisje. Hoe heette het meisje? Lea. Lea? Lea, ja. Ze wil mijn dochter altijd heten. Ja, mooie naam of niet? Ja. Dan ja. als ze aan het spelen is, zegt ze altijd... En ik heet Lea. Ik weet ja. niet waar en, dat vandaan en komt. Dat... En Lea is mijn ouders. Ja. ja, en hoe oud is Lea? Lea die is veertien. Oh jeetje, nou die past dan niet meer in de knapzak hoor. Ja, wel af en toe nog wel, door we ja. <laughs> Heerlijk. Schattig. Ja. Maar waar belde die over? Hem? De vraag, ja. de vraag. Ja. Ik heb uh, jaren geleden een programma en volgens mij was het een programma van reclamemakers ja. en dat ging over mosterd in een glas, in een drinkglas, hè, dat je het glas na die tijd een andere functie kan geven. Ja. Dus je haalt die mosterd eruit, het glas is leeg en ja. je hebt dan een drinkglas in je kast staan. Ja. En dat heeft een naam. Dat heet puntje, puntje, puntje, puntje. Er zijn meerdere producten. Mosterd in een glas is denk ik het bekendste voorbeeld. Ja. Maar het heeft een naam. Maar bedoel je dan producten Echt, heet, die dat heet, een dubbele een, functie... Het heeft een wetenschappelijke naam. Dat heet... Uh, deformo of zo. Begrijp <laughs> je? Als ik het wist, dan kon ik het zeggen. Maar... Ja, maar en ik, ik weet... vind deformo ook heel mooi. Ja. ja. Maar bedoel je dan producten die uh, meervoudig bruikbaar zijn? Of ja, ja, ja, nou, en, en echt ook de functie. Want een drinkglas heeft natuurlijk niks met moster te maken. Nee. Het is wel grappig, want dat is heel normaal, hè, toch? Nog steeds. Dat je, nou, als je bijvoorbeeld jam eet... Ja. Dan heb je altijd zo'n lelijk potje dat je dan toch Juist. gaat bewaren... Omdat je denkt, Juist. een sham potje, je weet... Het. Maar als je mosterd eet, wat je ja. niet... Je eet niet, tenminste ik niet... Je eet niet iedere maand een potje mosterd leeg. Nee? Oké. Okay. Nee, ik niet. Maar dus, maar dus als je, dan heb je mosterd... En het is altijd, wordt dat een drinkglas? Ja. Tenminste, de goedkope mosterd die ik koop wel. Ja, heerlijk. Dat is goed lekkerste. Ja. ja. Ja, dat nou, vind ik dus ook. Ja, maar, maar je hebt... Je, je, je, je spaart niet een hele serie drinkglazen van de mosterd. Niet? Ik en niet. Nee, ik wel. Ja? Heb je alle glazen ja. van de mosterd? Ja. ja. Nou, het is ook ja, heel ik, verstandig. Ik, ze, ze zijn nog onverwoestbaar ook. Dus nee, maar, maar de, mijn, mijn vraag is dus van hoe heet dat? Daar is echt een bestaand woord voor. Jos, die zegt op de chat... Uh, noemen we dat niet gewoon recyclen? Nee, nee, absoluut niet. Nee, dat is echt een naam voor dat fenomeen. Voor het fenomeen dat, een, dat iets het meervoudig toepasbaar is? Juist, en dat komt volgens mij uit de reclamewereld. Okay. Dus Het ontwikkelen van een bepaald product... Dus dat, dat, dat het product niets te maken heeft met de functie van het product... maar toch nog naar die tijd gebruikt kan worden als iets volledig anders. Oh. Nou, loop ik dus altijd even tussen jou en mij, hè, Rijn? Pardon? Even tussen jou en mij... Ja, ook gezellig, ja. ga door. Ik loop dus al tijden rond met dat ik eigenlijk mee wil doen aan het beste idee van Nederland. Ja. Want, ik weet, heb je een kat? Pardon, heb ik hem? <laughs> een kat. Een, ka een kat. Je ja, weet dus een beest over, met twee puntige oortjes. Oh, ja, nee, dan ja. is het misschien niet heel functioneel, maar... Een mijnkoem, ja. Ah, echt? Oh, dat zijn van leuke beesten. Maar goed. Ja. Maar... Als je namelijk een kat hebt, dan moet je één keer... in, het, in de zoveel tijd moet je met de beest naar de dierenarts, Dus daar heb je zo'n kattenmandje of zo'n kattenbakje voor. Ja. En de rest van het jaar staat dat ding altijd in de weg. Ja. Dus ik dacht, als, nou als je nou zo'n katten... zo'n bakje waar je zo'n kat in kan doen voor de, voor, de, voor de dierarts... als je die nou als je los kunt halen... en dan één deel ondersteboven zetten en dan weer op... en je hebt een plastic keukentrapje... Dat denk ik altijd. Dan heb je, weet je, dan staat niet dat kattenmandje altijd maar ergens te staan. Dan heb je gewoon een keukentrapje in de keuken staan. En als je dan opeens, weet je, oh, de kat is met zijn pootje tussen de deur gekomen. Oh jee, snel het keukentrapje omvaart. Hoef je ook niet naar zolder je katten draagbakje te gaan zoeken? Gewoon het keukentrapje ondersteboven, handdoekje erin, poes erin, hup, naar de dierarts. Wat had je gerookt toen je dat bedacht had? Nee, dit is toch een goed idee, of niet? Oké, okay, nee, nee. Oh, ja, oké. Okay. Nou, mogen de meningen daarover verschillend zijn? Een keukentrapje en een kattenbakje, oké. Okay. Ja, ik vind het echt... Multi... Ben, je, ben, je, ben je zo klein? Nee, toch? Bedoel je multifunctioneel? Ja, ik heb echt geen idee, maar is... misschien... Uh, ja, een keukentrapje heeft ieder mens toch, of niet? Nee? Ja, maar wat nou als we gewoon allemaal een keukentrapje hebben dat ook een kattenmandje is? Oké. Okay, ja. Als er dan een keer een mus te tegen jouw raam aan aanvliegt en met een gebroken vleugeltje in de tuin ligt, dan denk je ook, oh jij een doosje, ik moet een doosje zoeken om de mus in te doen. Dan denk je, oh, mijn keukentrapje, eventjes uit elkaar, andersom op elkaar en je kunt ermee naar de dierenarts. Nou, dat wordt het dus helemaal. Ik denk, wacht, echt. <laughs> Over een half jaar zit jij reclame te kijken. En dan denk je, potverdorie, die dingen kosten nog 41 euro. Daar had ik destijds niet zo om moeten lachen, denk je dan? Oh, nee, absoluut. Als ik het zie, dan. gegarandeerd denk ik gelijk aan Australië. Ja, dan heb ik verlaten respect, heb ik dan. Hè? He, he, he, he, heb je er ook een naam voor of niet? De keukentrappenbak. Nee, de keuken, nee, ook keukenkat. De nee. keukenkat. Nou, de daar ben ik de wel rustig over na. Hey, en, en de, de spouwmuur, ja. Ik begrijp de vraag van de man. Ja. De man die bedoelt natuurlijk van. Want de, de functie is natuurlijk ventilatie. Oh ja. Ja? De, ja. Dat heet ook ventilatierooster. En die, ja. er is iemand, die heeft zelfs een apart steentje daarvoor ontwikkeld. <coughs> die je dan plaatsen kunt. Maar. Die, die beste manier die denkt van zodra je dat purschuimpje erin... of dat, dat, dat weet ik wat voor rommel... maar het is altijd spul met gaatjes natuurlijk. Het is natuurlijk altijd spul wat ze gebruiken... wat kan blijven ventileren. Oh ja, wat ademt. En, en, juist, en dat, ja. dat is de essentie. Die beste man die dacht van... het wordt erin gepropt en de functie ventilatie vervalt. Ja. Maar dus niet. Nee. De want stilstaande lucht is de beste isolator... Stilstaande lucht, dus je vergroot alleen de capaciteit van het stilstaan van de lucht... door middel van het aanbrengen van die peurschuim, door, door die applicatie, door die toevoeging. Maar het is absoluut essentieel dat het blijft ademen, dat het, dat, dat, dat het ventileert, dat het vocht afdrijft en dergelijke. Anders krijg je inderdaad schimmels. En ik denk dat dat de vraag was van de beste man. Nou, en dan is er nu ook een antwoord, dus ik zet een kruisje. Ja. Hartstikke fijn, Ryan, dankjewel. Hé, hey, dan wens ik je een fijne nacht en ja. succes met je programma. Ja, dankjewel. het in een drinkglas. Oké. Okay. Ja. Doeg. Hé, hey, fijne nacht. Hoi. Hey, hoi. Um, Jan. Jan. Brian. Nee. Nee. Hallo, met wie? De Peter Henskes. Hey Peter. Hi. Hallo. Ik wou eventjes doorgaan op die schama, op dat schama. Ja, nou, ga jij even door op het schaamhaar. Ik ga even door op schama. Ja, ik heb uh, tijd gevaren en dan kwam ik in alle havens en zo. Ja. En dan, uh, ja, ik was ook best wel jong en. Uh, dus ik hoef het niet per se naar de roze buurt, maar in Spanje ja. heb je meisjes. Ja. Die hebben een hele grote bos met haar. Ja. waar. Ja. Ga je verder? Ja. Kom je in Marokko? Ja. Die hebben nog een grotere bos. Meer. Echt met een. Ik ben er zo eens gegaan en zo. Dat is gewoon voor bescherming van de um, dingetjes, zal maar zeggen. Ja. Yeah. En, uh, ja, ik ben ook in China geweest en zo, in Shanghai. En daar is het toch weer anders. Daar hebben ze, uh, ja, toch to aan ik weer langer. En En... Uh, in, in, Indianen, Indianen, vrouwtjes, Ja, Indianen vrouwtjes, Ja, die hebben heel, heel fijn kleur. Ik weet niet wat dat is, maar dat is toch wel aantrekkelijk uh, hoor. Het is toch wel fijn, heel mooi. Dus, eh... Uh, ja, dan... De... Nou, dat. Ja, en ik kan dat Ja. Ja, nee, echt. Nee. Je ja, hebt zo maar reklets praten. Moet ik onlands praten of uh, moet ik gewoon in, kan ik gewoon in mijn eigen talen praten. Wat is je eigen taal dan, Peter? Ja, Rom. Ja. Uh, Brabants, Belgisch. Oh, nee hoor, dat versta ik niet. Nou wel, dat versta ik haar best, wel. Maar. Oh. maar hoe zit het met de Canadese vrouwtjes? Nou, die is ook een heel uh, dicht uh, bevolkt, misschien. Dus ook weer, ja, voor de kozen. Ja, de, ik, ik heb daar toch een, een beetje studie van gehad. Ja, ja, ja. ja, ja allemaal een man aan boord en zo. En, ja, we en, ja, praten we daar wel eens over. En, ja, dan zijn we toch wel eh, tot de conclusie gekomen dat het we toch wel eh, door de eh, plaats eh, waar je op de wereld bent ja. dat ze zijn eigen aanpast, zeg maar. Goed. Nou, duidelijk, bedankt. Peter. Ja hoor, ik denk dat het niet zo'n hele ingewikkelde materie is. <laughs> Wat zeg je? Wat zeg je? Ik zeg bedankt, Peter. Ja, ja, ja. ja. Nou, dat is goed, Astrid. Oké, okay. goeienacht. Oké, okay. hey, de groetjes. Doei. Doei, doei, doei, doei.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 a shame, the way you mess around with the your men, you're like a child at play, on a sunny day, but you play with her and then you throw it away. De spinners en it's a shame. 0800 1121. Als je weet waarom bij prostituees vaak rood licht brandt. En als je Rijn kunt helpen, die op zoek is naar uh, ja, een, een, een woord... dat dingen duidt die meervoudig bruikbaar zijn. Zoals bijvoorbeeld uh, mosterd dat uh, in een drinkglas zit. Zodat je, als de mosterd op is, een drinkglas in je kast heeft, hebt staan. Ik dacht multifunctioneel, maar daar blijkt dus nog een hele ingewikkelde term voor te zijn. 0800-1121, als je Rijn verder kunt helpen. Um, Richard... Goedemorgen. Goedemorgen. Um, ik heb zit eigenlijk met een vraagje waar ik al een tijdje aan zit te denken. Ja. Um, ik heb een jaar of twintig geleden een keer een bekeuring in de Kalverstraat gehad in Amsterdam. Jo. Omdat ik met een hondje liep en hij deed zijn ontlasting en ik was te laat met opruimen. Er komen twee van die stadswachten aan en boem bekeuring. Ja. Maar als je nou een blinde bent en je hebt een blinde Ja. En hij doet ze ontlasting. Gaat hij dan blaffen van als je met een schepje of dat zakje loopt woef één keer naar links? Of, uh, nee, doet hij zelf, hè? Nou, ja. <laughs> ja, het zou kennen. Ik zie iemand met een zakje lopen. Zo, ja, dat is hele handige honden. Daarom moeten ze echt heel lang getraind worden. Nee, ik, uh, pff, ik weet het niet. Ik ook niet. Ja. Ik denk er even over na. Nou, denk er rustig over na. Ja. raad He, jij het, het even wel. vol? Oh, je wel. Oh ja, ja. Ja. Maar uh, uh, nu heb je geen hond. Nee. Nee, want je was het zat om altijd met plastic boteropzakjes rond te moeten lopen. Onder andere ja. Maar het, ik dacht dat dat. Precies. Ik dacht dat het iets was van de afgelopen jaren, want ik zie tegenwoordig ook overal een soort hondenprullenbakker zeg maar, waar je die zakjes dan weer in kan gooien. Ja, die zijn er wel, maar ja, ik let er niet echt op. Want als je geen hond hebt, dan hoef je het niet te doen natuurlijk. Nee, maar... En bij ons voor de deur lopen genoeg mensen met honden en ik zie ze nooit wat opruimen. Nee, dat is ook... Het is speciaal voor deuren als honden dan toch voor deuren poepen, dan uh, op een of andere manier. Dan ruimen mensen het ook nog eens een keer niet op. Dat is heel asociaal. Ja. ja. Dus, uh, ja, goede vraag. Blinde mensen of blinde geleidehonden. honden... Denk... Kijk, want, want als ze naar in de stad lopen, en, uh, laat ik maar wat zeggen, in de Kalverstraat, dan, ja, het is leuk dat je, misschien hebben ze wel een ontheffing of zo, maar het moet toch opgeruimd worden, of niet? Een hondheffing, ja, mooi. Ja, ik, uh, ik denk het. Ik denk dat ze een soort vergunning hebben. Maar dat is eigenlijk heel onlogisch, want blinde mensen zijn ook de eerste mensen die vervolgens in de hondenpoep stappen. Ja, maar daar ze die om, voor, om een, omheen te wijken. Ja, dat is raar. Dus een, een blinde geleidehond moet getraind worden... om blinde ge geleidehondenpoep te ontwijken. Misschien wel. Ja, dat, nou ja, dat kan natuurlijk. Dat het er allemaal bij hoort op de blinde geleide opleidingsinstituut gebeurtenissen. <laughs> ja. Nou, Richard 0800 1121. Ik ga voor je op zoek. Dank je wel. Jij bedankt voor je vraag. Nacht. Ja, dank Doei. je. Dag. Uh, mevrouw Diemenhuizen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ik heb laatst een, op de tv een discussie gezien. Ik uh, weet het wel zeer. Zeker tussen Sven Kokkelman Ja. en uh, de heer Bleker. Ja. Ook beiden wel bekend. Ja. En uh, bij de aftiteling van dat programma... werden wat namen, licht, geluid, weet ik het wat. Ja. En er stond onderaan met dank aan... O O-Ger, o weet ik het, je, hoe je dat uitspreekt. Ja. O-G-E-R. Ja. En ik dacht, nou, ik zou niet weten wat Oger is. En toen kwam ik bij een vriendin. Ik zei, god, zo raar gisteren zag ik op de tv... met dank aan Oger of OG, Weet jij wie dat is? Nou, zelfs ik weet het ook niet. Nou, weet iemand dat. Uh, kan iemand mij dat zeggen? Ja, ik, ik vind het zo jammer bij dit programma als ik gewoon het antwoord geef. Maar ja, ik weet het. Oh ja! Dus zal ik nu gewoon net doen alsof ik het niet weet. en zeggen dat er iemand moet bellen. en dan zeg maar diegene laten vertellen? Of zal ik het u gewoon vertellen? Nou ja, vertelt me, maar ik ben stik nieuws? Gingen. Ja, dat is ook weer zo wat. Hè? Nee, Auger, Auger of Auger, of hoe je het ook ja. maar uit wil spreken... is een heel luxe uh, pakkenwinkel uh, pakken, uh, uh, in Amsterdam vooral, Pak, geloof ik. Pakken ja, pakken van maat pakken. Oh, herenmode. heren. Nou, het is wel echt het luxe segment van de herenmode, hoor. Nou ja, die moet ook. Luxe heren moet ook mode hebben. Maar dan denk ik, want het was oog in oog dat u zat te kijken van de KRO. Dat was de laatste, tenminste, met, uh, met Sven Kokeman en Henk Bleker? Nee, nee, nee, nee, nee. Ik, dit ja, was beslist ja, ja, ja. bleeker. Ja en Kokkelman. Ja. Een, een, een interview of een ja. discussie. Maar het tegen... programma heet Oog in Oog. Ja, Oog in Oog. Ja, ja. Dat. En dan denk ik toch dat Sven Kokkelman een pak van Auger aan had. Nou, waarom niet bleker? Nou ja, omdat als dat, ik zou het raar vinden. Als dat. Nee, niet dat je geen pak van OG aan kan nemen. Maar meer dat het raar zou zijn om de gasten van een programma te sponsoren. Want als er dan een gast, stel dat het dan een mevrouw te gast is bij ogenoog oog, dan kun je niet sponsoren. Oh, maar misschien hadden ze wel allebei een pak van OG aan. Nou, dat denk ik wel, want het viel me ook. Nou, achteraf bij beide wel op, ik let er een beetje op. Heren doen tegenwoordig ook al niet alleen tegenwoordig aan mode. Ja. Natuurlijk al langer. Want ja. een heleboel van die mannen hebben van die verbreden schouders. Ja. Nou, sommige mensen zien er gewoon wanstaltig mee uit. Met die, die schouders, Jan... hè? Ja, als worstelaars. Ja. Jan Kees de Jager kun je niet bepaald groot noemen. En nee. dan kun je niet verwachten dat hij uh, een uh, uh, uh, uh, schouderomvang heeft van anderhalve meter. Nee. Maar het ziet er wel naar uit dat hij ook van die uitbouwen aan zijn schouders heeft. Ja, hij moet ook overdwars door de deuropening. Ja, weet, oh, dat kan best. <lacht> ja, oh, dat is een goeie. <lacht> dat is dan met deze bodem. Maar ik ja. vind het ook zo opvallend nou, met de heren dat ze allemaal van die verhoogde kragen hebben. Ja, dat is nu in, hè? En dan de binnenkant met een ander kleurtje... net alsof er geen stof genoeg meer was. Moest er een uh, ander kleurtje aan de binnenkant van de boord. Maar het viel me wel op dat ze alle twee... ik denk, ja, alle twee uiterst modieuze mannen... met opstaande boordjes. Dus, uh, maar goed, bleker doet dat natuurlijk vanzelf. Oh. Want die... Nou ja, die moet ook modebewust... En die heeft ook. een jonge vriendin, hè? Ja, nou, dat ja. ook. Dus die schrijft wel voor wat hij moet dragen. Oh. En wat voor binnenstukje dat moet zijn. Ja. Maar, oh, dus dat is dan... Oh, worden die dan gesponsord? Dat denk ik. Want ik zou anders niet weten waarom, nee, waarom maar... dat bedrijf op de aftiteling... Maar had, uh, had Sven Kokkelman ook een pochetje? Want die is heel dolle pochetjes. Nou... Dat is me niet opgevallen. Nou, mevrouw die me huizen toch. Ja, ga me nou even verwijten dat <laughs> ik het gezien heb. Ik vind het al zo mooi nou, dat u... ik... OG. Oh, oh oh ja, jay. op de aftiteling heeft u gezien, heeft u onthouden? En u weet niet meer of die een ja, pochetje had? Nou, dat stond er ook zo prominent nog bij. O, oh, nou dan Want waren het anders, hele dure pakken, ja. Anders staat alles er zo... Uh, nou, echt en blok, zeg maar, bij. Licht, geluiden wa, wa wa wa Ja. En dit was... En ik denk, god, wat staat er nog anders onder? Met dank, auto's, oh, dat is OC. Oh, ja. Oh. Maar dan moet u echt, dan moet u... Uh, moet u mijn maandsalaris meenemen als u daar een pak wil gaan kopen, hoor. Goh. Verdien je maar zo weinig. Nou ja, of die pakken zijn zo verschrikkelijk duur. Oh ja, nou ik weet wel. Ik had vroeger iemand in de familie, en die ging naar een uh, kleermaker, een, een, een manspersoon was dat, ja. en die ging dan naar Den Haag, waar ook Prins Bernhard zijn pakken liet maken. Oh. Maar. Die kreeg dan van iedereen kritiek. God, heb jij zo'n duur jasje? Ja, weet ik. Een jasje van een paar duizend gulden destijds. Ja. Maar die hield ook in een boekje bij... hoe vaak ik dat jasje droeg. En dan kon die tegen iedereen zeggen... maar dat jasje... Dat is toch nog keurig? Ja, dat jasje is nog keurig. Nou, dat ik heb, heb ik al vijfduizend keer aangehad. Dus dat jasje was helemaal niet duur. Als je het maar vijfduizend keer aan hebt, dan is het niet duur meer. Nee, dat is. Nou, uh, God, besmaak. hoe heet het? Die kleermaker ook weer, daar dacht ik ook meer. Maar, dat je bent. Maar, dus OG mag dan ook <laughs> reclame maken. als twee heren in een discussie ieder zo'n. Met een gekleurd binnenkantje aan hebben. Nee, dan mogen ze. Nee, dan niet. Maar ze mogen wel achteraf op de aftiteling. Dan zegt ze: Nou, bedankt. En dan, dan weet de, de slimme verstaande. Hoe zeg je dat? Die weet. dat dat, dat, dat dank, pak dus. Met dank aan OG. Maar dan weet ik niet hoeveel mensen vervolgens daar een pak gaan kopen. Dat vraag ik me dan altijd af. Nee, maar meneer OJ vindt het natuurlijk wel vreselijk leuk. Dat dat toch genoemd wordt. Ja, Al ik... zou er. Al zou er uh, niemand van de OG begrijpt ook wel. dat al die. Uh, verluisteraars. niet uh, bij hem een pak komen kopen. Toch? Ja, maar. maar ja. Hij vindt het leuk om genoemd te worden. Ja, dat is Maar zal dat het verbaast zijn. het me toch. Ja. Ja, mag ik dat er ook nog bij zeggen? Ja. Dat uh, geeft deze beide heren. dan een voldoende inkomen zou hebben om zelf zo'n overhemd te betalen. Nee. Want je zag niet meer dan een bovendeel. Ik heb het pochetje niet gezien, maar ik zag beide dat het keurige pakken waren. Je ziet natuurlijk niet dat het van OG is, maar uh, het, het, het, het, het, het, mij vielen wel die kraagjes op. Ik nee, maar, stom... maar, dus, maar mevrouw Diemenhuizen, kijk, Sven Kokkelman die is natuurlijk verschrikkelijk vaak op tv... Dus die moet iedere dag... En dan gaat... moet hij altijd datzelfde donkerblauwe pak van de vibra aan. Ja. En dan zegt O'Shea een keertje van... Nou, weet je wat we doen? We kleden jou mooi aan. weet je, luxe. Ja, ja. Maar dan moeten jullie even op de aftiteling zetten. weet je, Dan hoef je het niet te betalen. En er, soms, ja. weet u, dat is, dat is geen grapje, soms moet het ook dan weer terug. Ja, ja. Moet hij na ja, de ja. uitzending moet hij het gewoon weer teruggeven. Ja, ja. ja dan is dan het bedankt voor het, oké, het lenen. Het, en dan kan dit weer in de kast. Ja. ja. Ja, ja. Oh, dus OG is. Oh, schitterend. Nou, en volgens mij heeft dat... u nu echt al 27 keer OG gezegd. Dus ik vind dat u ook wel een pak verdiend heeft. <laughs> <laughs> nou, geef me maar uh, niks. Ik hou nee. mijn mond verder. Ja, ja. Ik, ik dank u hartelijk. Ja, bedankt voor het bedank. bellen. Wel te rusten straks. Dank u wel. Eh, <laughs> dag, eh. dag. Jos. Goedemorgen, Astrid. Goedemorgen. Ben ik weer Jos met de Caddy, weet je nog? Ja, doe je voorzichtig. Ik ben bijna thuis. Oogalijk. Ik heb hem even aan de kant gezet, dus... Heb je nog moeten blazen onderweg? Nee, nee, nee, oh. nee, nee, nee, nee. Niks tegenkomen. Nou, wat is er, uh, Jos met de Caddy? Met de Caddy niks, maar ik bel over de... <laughs> over de beroemde ooievaar. Ja, wat had je nog te melden? Nou, het is eigenlijk een beetje... Uh, bedenk ik maar eigenlijk net. Ik, ik, ik stel mijn gezelf weer een vraag. Uh, kan jij... <laughs> Uh, of weet jij dat uh, in de verpleegkunde, dat als jij je diploma haalt uh, als kraanverzorgende, dan noemen ze dat uh, dat je je ooievaartje gehaald hebt. Ach, wat leuk. En dan krijg je ook, mijn moeder die komt uit, uh, uit de verpleging. Ja. En dan krijg je ook een speldje, een rond speldje met een ooievaartje erop. Wat leuk. Maar nou vraag ik mij eigenlijk dus zelf weer af, wat ja. was er eerder? Het verhaal van de ooievaart of het ooievaartje? Hè? Ja, jij denkt, jij denkt dat je vroeger al een ooievaartje kreeg en dat ze toen tegen elkaar zeiden, waarom krijgen we eigenlijk een ooievaartje, laten we er een legende bij verzinnen. Ja, dat zijn natuurlijk ook niet kunnen, maar ja, dan nee. weer helemaal om. Nee, dit is een vraag van niks, Jos. Ik zeg niet vaak dat een vraag niet, uh, niet voldoet, maar deze voldoet niet hoor. Nee, nee, maar in ieder geval, het, het, het, uh, als jij je diploma haalt als kraanverzorgder, dan ja. krijg je een ooievaartje. Dan krijg je een ooievaartje. Nou, ik vind het heel toepasselijk. Ik vind het mooi. misschien dus dat het er ook wel wat, wat mee te maken heeft. Dat heeft er wel mee te maken, ja. ja, ja en ja, ja, ja. toch, dan zou het ook raar zijn als je een konijntje kreeg. Dat begrijp ik dan wel weer. Ja. Ja, dat, goed. Dat klopt het niet helemaal. Dankjewel, Jos. Graag gedaan. Goeie reis nog. Hoi. Oké, okay, doei doei. Timo. Ja, goedemorgen Astrid, met Timo. Goedemorgen. Hoi, uh, ik hoorde je vragen om vragen, dat je vragen tekort had. Nou, laten we er ook weer geen uh, oh, nou. paniekvoetbal van maken, maar heb je nog een goede? Nou ja, ik vroeg me af, uh, politiemensen en militairen, die hebben best wel een heftig beroep, ja. lijkt me tenminste. Ja. Ik zou het niet kunnen, denk ik, mm -hmm. sterker nog, ik kon het niet. En ik vroeg me af of die uh, op een gecontroleerde manier worden getraind of getest op uh, hoe ze met verwondingen omgaan. Bijvoorbeeld uh, door ze langzaam te laten wennen in een ziekenhuis of zo. Van uh, het mortuarium naar de traumaafdeling of zo. Dat je niet in één keer, uh, zeg maar, uh, plots, uh, plots kloos in één keer met uh, allemaal narigheid wordt geconfronteerd. Uh, waar je niet mm. voorbereid bent. Ja, dat is een goede vraag. Ja. Want ik heb al eens een keer uh, een kind, zeg maar, gezien in de ogen, met open ogen. Dat was overreden. En dat heeft gewoon oh. een behoorlijke indruk gemaakt. Ik weet niet wat, hoe het afgelopen is, maar ik ben ja, toen weggegaan. Ik kon er niet zo goed tegen. Dus... Ja. Maar uh, in ieder geval. Uh, ja. Uh, ik kan me voorstellen dat. Ja, voor ieder mens is dat moeilijk. Je mens is het niet gemaakt om. Um, met de dood om te gaan bij geboorte, dus ja. Ja, ja ik, heb dat, ik neem aan dat er wel iets van een training is uh, op dat gebied. Ik denk niet dat ze in het, alle afdelingen van het ziekenhuis... Uh, maar het is, uh, is wel raar inderdaad dat als je misschien... tot in je opleiding als politieagent... dat je dan een middagje het mortuarium gaat bezoeken om... om uh, ja, want sommige, sommige mensen in opleiding... hebben natuurlijk gewoon nog nooit iemand gezien die overleden is... Nee, ik nee, denk niet dat veel mensen, zeker niet op die leeftijd, als je jong begint, dat je dan al met de dood bent geconfronteerd. Nee, precies. Ja. Of, of met misschien nog erger dan de dood, want ja, je weet wat je, je allemaal voor ellende kan tegenkomen. Ja. Nou, goede vraag, Timo. Ja, ik ben benieuwd. Dankjewel, hè. Oké. Okay. Goeienacht. Bye. Doeg. The police. En every breath you take, naar aanleiding van de vraag van Timo, of politiemensen en mensen in het leger ook getraind worden in het aanschouwen van ernstige verwondingen, pijn of overleden mensen. 0800 1121, als je hem een antwoord kunt geven. Richard wil graag weten of. Um, uh, of blinde mensen ook verplicht zijn om de poep van de blinde geleidehond op te ruimen. En hoe ze dat dan doen. En uh, Rijn is op zoek naar de uitdrukking die beschrijft... Um, uh, ja, of, of, of het woord dat beschrijft hoe je iets noemt wat meervoudig bruikbaar is. En hij geeft dan het voorbeeld uh, mosterd in een drinkglas... dat je koopt en allemaal in een drinkglas zit. 0800-1121, als het je bekend voorkomt. Harry, goeienacht. Ja, goeiemorgen. Of ja, goeienacht, maar. Nou, ja, je... goeiemorgen, maar allebei, ja. Ja, ik, eh, ik wil uh, ja, over die. Uh, dat mosterspotje denk ik misschien. Ik ben niet zeker, maar ik denk wel dat ik daar een antwoord op had. Nou. Dat, noemt dat niet kredel-to-kredel? Kredel to kredel Ja, dat is een Engelse term, term. Dus dat je altijd iets kunt er gebruiken, dat het nooit afval wordt. Ah. Oh ik weet niet of dat hier op slaat, hoor. Ik weet niet of dat hier, voor hier, voor dit... Uh, uh, maar ik weet dat er toch wordt gezocht naar, naar producten. Ik, ik, ik meen dat in, in Nederlands Limburg uh, daar een campus bestaat, waar ze daar dus op uh, ja, zitten op de spitten eigenlijk, om, om allerlei producten in het leven te roepen, dus die tot kredel, te kredel noemen. Ja, nou ja, dat, uh, dat klinkt... Uh... Klinkt plausibel. Ja, ik kan niet checken, maar het zou het kunnen zijn, kredel to kredel. Ik vind het een mooie uitdrukking en ik ben blij ja. dat ik het geleerd heb. Ja, ja. ja. Het uh, gebeurt ook met, het is niet alleen mosterdpotjes, ik weet ook, chocopotjes. Oh ja. Gebeurt, daar gebeurt er ook wel dikwijls mee, hè? Met choco. Ja. Dat je daar ook weer drinken wat van kunt maken. Of ja, vanweer, dus dat, maken hoeft er niets aan te doen eigenlijk. Dat ik zo af het schroeven en dit is het drinken wat. Ja, het is niet heel ingewikkeld. Nee, nee. nee, maar dat is wel het verschil. En bij zo'n mosterdpotje, daar zit dus geen dekseltje op geschroefd. Maar daar zit een soort rubberen klemdekseltje op. Waardoor je niet, waardoor je niet dan... Ja, je hebt natuurlijk ook mensen die in de zomer gezellig buiten zitten... en dan uit een jamppotje een kopje koffie drinken. vind ik altijd ja. wel iets zomers hebben. Maar, maar zo'n mosterdpotje wordt echt een glas. Daar zit niet zo'n rondje bovenop. Nee. Ja. Maar die jampotjes. Ik denk dat dat daar niet voor kan gebruikt worden. Ik, ik, ik, ik meen altijd te weten dat die dikker glas hebben en dat dat een beetje onhandig is om. Ik weet het niet zeker of het daar, daarmee te maken heeft. Ik weet het niet. Allee. Nee. Nou ja, goede suggestie. Maar, ja, het is maar een half antwoord denk ik. Maar ik heb wel een, een vraag: nou. over de eieren en de worteltjes. De erten en de worteltjes. Echten en worteltjes. Als je nu erten en worteltjes in blik of in glas, of het komt van AK, of het komt van Bon Duel, of Marie Tumor, of ik weet niet wie. Het zit altijd, zitten er, de ertjes van onder en de worteltjes van boven. Ja. Nog niet opgevallen. Altijd eitjes van onder nee. en worteltjes van boven. Ik kap dat heel vaak, omdat mijn kinderen dat heel lekker vinden. Mensen is me nooit opgevallen, dat de worteltjes altijd bovenin zitten, ja. Ja, en soms als je dan wat een groter, ik ben maar alleen, en als je dan wat een groter bokaal of blikje hebt, ja, dan zit je altijd verveeld. Dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan heb je de ene dag de worteltjes en de andere dag vind je de hertjes of dus ja. Je moet er altijd uitkiepen zijn. En dan in twee gaan brederen, maar ja, dan is uh, soms de, de... Denk ik wel dat de calorieën al een stuk verloren zijn. Als je die van daar... Zo de vitamientjes, de calorieën gaan helaas nooit verloren. Nee? Nee. Ik weet het niet. Goed, de ja. vitamientjes, dat dat, die, die vervliegen? Nou ja, het dat maakt. is ook maar net uh, welke school je aanhangt. Maar, ja. Wat zegt u? Goed, maar wat, wat is nu de vraag? Waarom ze, waarom ze gescheiden ja, waarom zijn? Of... Echtjes altijd helemaal van onder en niet echtjes, worteltjes en ja, dus door elkaar. Of, of de worteltjes van onder en de van boven. En waarom altijd echtjes en worteltjes? Waarom je niet perzi-boontjes met, met worteltjes? Dat zou toch ook lekker zijn, denk ik? Ja. ja. Ik weet het niet. Goed, ik vind het raar, ik kom er altijd al. al ja. ja, want ook in de blikjes, blikjes, ja, dat zie je niet van buiten, maar als je die open doet, is altijd hetzelfde. Echt waar? Ja, altijd eiertjes van onderen, worteltjes van boven. Maar is het niet zo dat als je de ertjes boven omdat de ertjes kleiner zijn dan de worteltjes, dat als je de ertjes boven doet, dan zakken ze door de worteltjes heen? Dus... Ja, ik weet het niet. Maar ja, als je die worteltjes van onder ja. Maar stel nu dat je... Stel nu er je een zijn en die ertjes liggen daarop... <laughs> ik weet ja, het nee niet, maar hoor. stel nu dat je, dat je het wel koopt om gewoon op maandag ertjes te eten... en dan de volgende dag worteltjes. Andersom. Je moet eerst de worteltjes eten, want die zitten bovenop. Dus als je op maandag worteltjes wil eten en op dinsdag erwtjes en het zit allemaal door elkaar, dan kan dat niet... Nee, dat is ook waar, ja. ja, ja. ik eet ze toch liever samen zo, ja. Ja, maar kun je niet schudden ermee? Of zit het zo stevig uh, in elkaar gepakt? Nee, je kunt er niet mee schudden, want dat, dat is altijd bambool. Oh. <laughs> het zit wel tegen de deksel. Ja. Nee, schudden helpt niet. Er zit wel wat... wat, uh, ja, wat, wat, wat nat ja ...wat bij, maar dan, ja, met wat, weet ik veel, dat zijn bewaarmiddelen denk ik. Uh, ja. Ja, 0800-1121, ja. we maken er een kwestie van. De erten- en worteltjes-kwestie. Ja, dat is goed. Oké, okay. dankjewel. Hè. Dankjewel, Harry. Blijf... Dag. Dag. He. dag, he. dag. Ja, dag. He, he. Worteltjes en uh, ertjes. 0800-1121. Trudy? Ja, goeiemorgen. goedemorgen. goedemorgen. Mijn biologische wekker wordt altijd op de juiste tijd wakker. Goed zo. <laughs> um, ik heb verschillende uh, dingen. Uh, ten eerste um, kom ik uh, oorspronkelijk uit het oosten van het land. En um, daar worden wij in de rode kool geboren. Ach! Ja, waarom weet ik eigenlijk niet. Maar um, het is zo, je wordt uit de rode kool geboren. Tenminste, dat wordt de kindertjeswijs gemaakt. Als je dus een broertje of zusje krijgt, dan uh, komt dat uit de rode kool. En zelf heb ik daar ooit wel eens een verklaring voor gevonden. Uh, in het midden van de rode kool zit dus het kwetsbare. En er komen steeds meer lagen omheen. En als je een, oude, een rode kool wat ouder laat worden... dan krullen de buitenste uh, lagen die krullen weg. Dat is dan een zeg maar een soort symbool van volwassen worden. Nou, dat is vraag. Uh, dat is mijn eerste opmerking ja. die ik heel graag wilde maken. Ja. Dan heb ik een heel uitgebreid verhaal gehoord over alle mogelijke soorten van uh, schaamhaar. Ja. Nou weet ik, uh, omdat ik bioloog, hoe noem je dat, historisch erg geïnteresseerd ben, ja. dat al vanuit de tijd van de kruisridders... de heren kruisridders hun schaamhaar moesten scheren. Omdat ze uh, al dan niet met toestemming van de dames die ze tegenkwamen... Uh, seks pleegden. En uh, het gevaar voor platjes en ander ongerief... Uh, was minder als je daar dus niks had zitten... Oh. <laughs> ja. ja. Dat, dat was makkelijker te reinigen. Ik dacht, hoe heet zo'n... Zo oh ja, ik dacht dat het, dat het anders misschien tussen de Malienkolder kwam. Nou, dat zou kunnen. Maar in ieder geval... Uh, de kruisridders die, uh, zitten niet altijd in een Malienkolder. Ze moeten zich oh ja. ook uh, <laughs> een beetje makkelijk op hun paard uh, kunnen voortbewegen... En alleen als ze in strijd waren met de Osmanen, dan kwam uh, de Malienkolder Oh, dan was dat het niet. Het is wel grappig, want de vraag was waarom schaamhaar toch meestal krullend is. Ja. En dan blijkt er toch nog zoveel verborgen schaamhaarkennis te zijn in Nederland. <laughs> Vindt het frappant. Ja. Um, dan de wortels en de ertjes. Uh, ja. Uh, de ertjes bestaan voor een heel groot gedeelte uit, als je dat onder de microscoop bekijkt, uh, grote eiwitcellen. En uh, uh, uh, die zijn dus gewoon, ertjes hebben een grotere, uh, hoe zeg ik dat, uh, neerdrukkende zwaartekracht. Oh. En de, uh, uh, hoe noem je dat, de worteltjes. Ja, die wegen in principe zeker als ze zo lang gekookt zijn eh, of gestoomd zijn, moet ik eigenlijk zeggen. dat ze in potjes komen, dan is hun zwaartekracht is dus beduidend eh, lager. Dus ze komen daarboven. Jouw kinderen lusten het graag. Ik zou zeggen, als je nou een grote pot hebt en je schudt het ja. en je laat het een dag of twee staan... Dan zie je vanzelf dat de ertjes hupsen weer naar beneden. Echt waar? Gaan. Oh, dat vind ik leuk. En de worteltjes die gaan weer naar boven. En dat is gewoon een heel simpel, een kwestie van zwaartekracht. Ik vind en... dat een mooi experiment. Ik ga vanavond af vannacht, vanmorgen als ik thuis kom, meteen met de ertjes en de worteltjes schudden. <laughs> ja. ja. Nou was er nog een vraag, maar. Daar had ik ook een antwoord op, maar die ben ik even... Vast, uh, vast of de uh, blinde honden. hondenpoep... Ja, dat weet ik niet. Of de prostituees die bij rood licht zitten. Uh, ja, ja inderdaad, niet. het antwoord wat gegeven werd... dat ze dan uh, wat aantrekkelijker uh, eruit gaan zien. En rood licht verdoezelt... Uh, uh, hoe zeg ik dat... Uh, ...ongerechtigheden op de huid. Ja. Dus als je pukkeltjes hebt... ...en uh, andere dingen... ...die worden door het uh, rode licht... Uh, uh, ja, ...weggewerkt. Ja. Daarnaast heeft het rode licht... Uh, ...een helende werking. Ik herinner me nog dat ik als kind... ...door mijn moeder... Uh, ...omdat ik zo last had van acne... ...voor de rode lamp werd gezet... Oh. En, uh... Maar dat was een andere rode lamp? Het was niet dat, dat je moeder... Nee, maar het is gewoon het, ja. het, het kwestie van het rode licht, het effect van okay. het rode licht. Oké. Ja. Nou... Nou ben ik, geloof ik. Helemaal afgerond. Nou, het ben is een, ik afgerond. Het is een mooi ik, ja. rijtje, Trudy. Dank je wel. Alsjeblieft. Tot de Tot volgende ziens. keer weer. Eeuw, Dag. Doei. Ga ik vast de crypto voorlezen. Ik denk, kom, ik doe het een keertje vroeg. Ik heb een opgave. En als je de oplossing weet, dan bel je 0800 1121. En de opgave van vannacht is seizoensdeal. Seizoensdeal. De oplossing moet bestaan uit twaalf letters en die kun je dus doorgeven via 0800-1121. Hetzelfde nummer dat je kunt bellen met vragen of antwoorden over rood licht bij prostituees. Of, uh, of politiemensen getraind worden bij het aanschouwen van verwondingen, pijn en overleden mensen. 0800-1121.